Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Verenigde Naties keuren de annexatie van de Krim door Rusland af. Een grote meerderheid van de Algemene Vergadering heeft een resolutie aangenomen... die het referendum op de Krim ongeldig verklaart. De VN-vergadering roept de internationale gemeenschap op de nieuwe Oekraïnse grenzen niet te erkennen... en een diplomatieke oplossing voor de crisis te vinden. Ondanks een zware lobby van Rusland tegen de resolutie stemden meer landen voor de resolutie dan verwacht. Kinderen in Nederland hoeven niet bang te zijn dat ze zomaar het land worden uitgezet. Dat zegt premier Rutte in het NOS Jeugdjournaal. Hij benaderde het Jeugdjournaal zelf met het aanbod om hem over het onderwerp te interviewen. Rutte reageerde op uitspraken van een meisje van Marokkaanse afkomst in het Jeugdjournaal van gisteren. Ze vindt de uitspraken van PVV-leider Wilders over minder Marokkanen niet kunnen. Rutte noemt het onderwerp over het meisje erg aangrijpend. Hij heeft zelf ook kinderen gesproken die zich zorgen maken. De dienst werk en inkomen in Amsterdam gaat de premie voor de zorgverzekering rechtstreeks inhouden op de uitkering. Het gaat om klanten van zorgverzekeraar Agis die zelf hun financiële verplichtingen niet nakomen. Agis zal op zijn beurt 2000 Amsterdamse wanbetalers uit de strenge incasso-procedures van de overheid halen. Deze groep hoeft geen boetes meer te betalen. Geld voor die boetes wordt gebruikt voor een afbetalingsregeling. De politie in Geleen heeft vannacht bij het huis van de president van de motorclub Bandidos nog twee vuurwapens gevonden. Gisteren vond de politie ook al vuurwapens, boksbeugels, veiligheidsvesten en munitie. De gemeente timmerde het huis van de motorclub-president gisteren dicht omdat de bandidos er een feest wilden organiseren. Vandaag werd bekend dat de motorclub een nieuwe afdeling opent in Herugo Waard. Het weer. In het Zuidwesten kan de komende uren nog een bui vallen. Later vanavond overal droog. Minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Morgen weer geregeld zon. In het Noordoosten wel wat bewolking. Het wordt 13 graden in Groningen en 17 in Limburg. Zaterdag volop zon bij 15 tot 20 graden. en Zondag nog iets warmer. Dit was het en... Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu alternative FM I'm in a much better place, feeling strong and ready to embrace whatever is lying in the future.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 It's a new me, it's a new me, can't you see that it's a new me? Dat was hem De new me. Hé, Marcus. Ja, dat is ook weer een keer wel. dat is een keer weer niet aan de koffie. Nee. Dat is een beetje onaardig eigenlijk. Maar goed, Marcus is bestuurslid ook nog van deze toko. En dan moet hij allerlei techneuten nog eens een keer achter de broek aan zitten. Dan wordt vanzelf erg druk, ja. Weet je wat je moet doen? Nou, agenda aanschaffen. Ja, flauw. Oké, oké, ik zeg al niks meer. Nou, goed, Marcus, wel dat je er weer bij bent. Ja, jij ook, hoi hè? Ja, hoi. Ja. Uh, volgende week uh, dan uh, gaan we uh, nog niet. Maar de week erop uh, mag je weer je vingers aflikken. Dan uh, hebben we weer live muziek. Dus ja. over twee weken. He, he. Ja, Mooi hè? Dat is meer mijn ding. Ja. Ja, ja, nou ja, goed. Vanavond hebben we ook een gast. En uh, die gaan wij... We... Moeten we alleen nog even een microfoon... Mag je even naar je toe trekken. En dan uh, gaan we je er even bij uh, halen. Ja. Yes. Yes, yes, yes. En dat is uh, Julien... En dan moet ik alleen nog even goed je achternaam. Is het nu Grauw of Ja, maar goed. In één keer. In één keer goed. Yes. Ja, het leuke was... Uh, uh, wie is Julien? Nou, hij is uh, van uh, Kid Harlequin. Um, Kid Harlekin heeft een paar weken geleden... Um, een uh, EP gepresenteerd in de Sugar Factory. Daar kreeg ik een uitnodiging van. Dat had ook weer te maken dat daar ook andere bands waren... die ik dan wel ken. En dat ik daardoor die uitnodiging heb gezien. Ik weet niet welke bands dat overigens waren. Dat waren Kat en Amikla. Ja, nou ja, goed. Ik heb hem in ieder geval... Uh, ik heb in ieder geval uh, van iemand gekregen... aan wie ik gelinkt was. Okay. Ik, mijn, vermoeden blijkt, mijn vermoeden blijft... dat het van iemand Schaap afkomstig is uh, geweest. Dat is de enige kunnen, die ja. kan ik kan bedenken. En... Uh, toen, toen uh, ben ik op een gegeven moment nog eens een keer eventjes in mijn twitters en uh, mijn uh, Facebook uh, gaan zitten loeren. En op een gegeven moment denk ik, kid hurricane, kid hurricane. Zal ik dan, dan toch iets eventjes uh, kijken? En uh, ja hoor, ik ging eens even luisteren. En er kwam een partij uh, uh, donkere kant, ah. maar het, het, zat, het stak vreselijk goed in elkaar. En dat was de, de, dus, in mijn optiek, een reden om dan toch maar eens even aan de bel te gaan trekken en zeggen van... Nou jongens, uh, kom eens wat uh, vertellen over jullie EP. Die EP die hebben we hier ook uh, bij ons. Die gaan we straks ook, uh, gaan we ook eens een geheel laten horen. Dus die airplay heb je al vast uh, in, uh, o, yeah. in je zak zitten. Um, uh, nou ja, uh, ik heb je al geïntroduceerd. Keert Harlequin, maar die band. Uh, Hoe lang bestaat die eigenlijk al? Uh, die bestaat pas een jaar. Zeg maar, ik ben uh, vorig jaar uh, maart echt... Ja, 14 maart ben ik begonnen met schrijven. En mijn EP-release was dan 13 maart. En ik was al 14 maart, ben ik jarig. Dus ik heb het meteen uh, aan, elkaar, uh, aan elkaar gelijnd eigenlijk. Maar ja. ik ben, uh, een jaar geleden ben ik begonnen met schrijven. Ja. En uh, ik heb heel die plaat ook geschreven. En ik heb ook bijna alles ingespeeld, behalve de drums. Behalve de drums. Maar ik heb alles ook bedacht. Dus ook el elke alles. Ben jij dus... Kid Harlequin of doe je het nog met mensen samen? of niet? Ik, ik ben Kid Harlequin, maar, ik, maar het is een band zeg maar. En ja. Dus onderhand is het echt meer een band. In het begin was het echt gewoon, uh, ja, ik die alles schrijf en uh, ja, die de, echt Het concept uiten. Dan. Helemaal het concept uiten met, uh, en die helemaal weten. We. ik heb de, de de de kunstvorm in mijn hoofd dan hoe ik het zie. Ja. Dat probeer ik echt te uiten. En uh, ik heb nu zeg maar, uh, over nou ja, half jaar zit nou uh, we nu een band zeg maar. Ja. En uh, ja, daar spelen we live mee. En het is, ja, het is echt gewoon, het is een hechte, een hele hechte groep geworden en. Uh, het, in het begin was het meer een individu, zeg maar. Moet ik, moet ik je vergelijken? Zoals wij uh, van de week Atje van de Berg hebben gezien bij de wereldrijd door. Hè? Van mm -hmm. den Berg was uh, Vandenberg. Vandenberg zoals, ja. zoals, zoals, die, uh, zoals dat in de jaren tachtig. En nu heet het weer Vandenberg. Uh, nog wat. Uh, ben even de naam. Uh, Moonkings heet die geloof ik, ja, ja. ja. precies. Dus de ja. Moonkings. En uh, Vandenberg, uh, Atje van de Berg dus, die heeft uh, ook in meerdere bands. Maar dit is dus weer, heeft, is hij de naamgever? Alleen bij jou is het, jij bent niet grote, uh, maar gewoon Kid Harley in. Ja. Uh, moet ik het zo zien? Dus dat het, dat het helemaal een beetje om jou heen is... en dat die jongens zeggen van, nou, het is hartstikke mooi uh, wat jij maakt... daar gaan wij met jou in mee? Dat is zo is het. En dat is wel een lastig ding. Want jongeren, de juiste mensen vinden die ook gewoon het accepteren. Ja. Dat je eigenlijk opdraagt wat andere mensen moeten gaan spelen. Ja. Daar komt het op neer. Ik heb ja. de plaat geschreven en, en, en, en geproduceerd met de drummer. Ja, Jaap van der Kleine. Hebben we hebben we hem geschreven in de studio. Mm -hmm. En toen ook de band samengesteld. En toen was het van ja. Hé jongens, ik heb hier gewoon een complete plaat. Mm -hmm. ik ga het instuderen en we gaan repeteren. En we gaan de eerste show in januari doen. En, en had, uh, het repeteren begon toen uh, rond november ongeveer. Mm -hmm. Dus uh, nou, eerst show januari, gaan, uh, dit is het jongens. Spelen. Ah, dan kan ik me er iets bij voorstellen dat je dan op een gegeven moment uh, uh, dat, ja, dat, dat, je, dat je dat helemaal uitvolgt uh, en uit. Uh, ja, ja, ik vind dat wel heel, heel leuk want ja de reden dat ik dit doe is dat ik in andere bands heb gespeeld. Mm -hmm. En dan is het vaak dat je heel veel concessies moet gaan doen. En dat je, uh, vind je dat niks? Ik vind, ja, dit, is, dit, is, dit kan een leuke manier zijn om tot muziek te komen. En er uh, zijn goede fouten uh, hmm. uh, qua regels. Maar ik vind... Uh, ik, ik, ik had te vaak dat ik eigenlijk mezelf... Uh, dat ik gewoon de mening van, van iemand ander moet gaan vormen. Of je, hebt gewoon, ja, of je wordt gewoon democratisch beslist van... ja Dit is een partij die, we, die ik niet tof vind, maar de rest wil. Nou, dan, dan, dan moet je... ...meegaan met de rest. En dat, dat was ik eigenlijk wel een beetje was ik klaar mee. En ik dacht van nou weet je... ...ik ga gewoon mijn eigen project gewoon beginnen... ...waar ik alles zelf in de handjes heb... En zelf kan gaan schrijven. En alles gewoon in control hebben. Eigenlijk... Ja, Oké. Okay. Nou, we gaan ja. zo, zo, zo dadelijk even verder over wie jij bent. Want het, met, met dit wat je nu vertelt. Heb ik alweer wat aandacht. Aanknopingspunten om wat te, te vertellen. Maar eerst uh, gaan wij. Uh, eens even kijken. Want uh, Marcus hebben wij iets van. Uh, de, van Kid Hardik in. Uh, toevallig iets in de cd speler zitten. doen? Ja? Ja? Wat, nou, wat, wat, wat, wat, wat zullen we doen. Uh, Nummer 5. Waste of skin. Nou dan gaan we die als eerste draaien. In Snells was dat. En dan is er ook... Uh, je moet hem wel weer even uitzetten. Want anders dan loopt hij, uh, <laughs> loopt hij door. <middels> Dit is altijd heel erg leuk. Uh, nu gaat uh, onze gast uh, meedoen. Dat heet nou radio dat maak, toch? interactief radio ja. maken. Interactief radio maken. Die komt uh, gewoon met zijn, uh, met zijn Apple uh, Macbook. Uh, komt hij of... Uh, ja, komt hij gewoon die aanzetten. Uh, uh, uh, en, uh, en dan is het meteen een slim idee. Ja, muziek staat op de USB-stick. Ach. Zullen we dan ook maar gelijk meteen een uh, draadje erin uh, stoppen van, uh, van het mengpaneel af? Ja, dan, uh, dan is het al heel gauw uh, gebeurd. Dus ja, zo werkt dat. Alleen, uh, moet even uh, dat is eventjes uh, nu even ter plekke zo van. Even opletten. Dat, yes. uh, dat we meteen afkappen, bloop, bloop, bloop. meteen pads naar na het nummer. Maar na ineens Niels, dat zegt iets over jou als persoon? Ja, zeker. Ik ben ja. wel uh, enorm bewonderaar van die band. En dan nog... Uh, nog meer eigenlijk van, uh, ja, de band is Trent Resner, de mm -hmm. zanger en ook uh, ja, multi-instrumentalist van de band. Mm -hmm. Ja, hij produceert ook gewoon uh, eigenlijk alle, alles alleen. Of in samenwerking met een andere producer. Yeah. Dus ik heb wel heel veel van hem afgekeken, dat geef ik gewoon eerder toe. Dat dus, uh, maar de werkwijze die hij, die hij heeft. Ja, maar je, bijna iedereen heeft wel een, een inspiratie ja, nodig, denk ik. Om, om, om iets in elkaar te zetten, denk ik. Ja. Uh, je zei net, uh, voordat we de, het blok van twee, eerste dat uh, van, uh, van wat, je, wat jij gemaakt hebt, van Kid Harding. Mm -hmm. De vijfde track van de, de EP. Ben even kwijt? Wil ik dat Waste was. of skin. Waste of skin. En dan uh, kwam daarachter dus uh, Nine Inch Nails. En toen zei, zei je daarvoor van. Ja ik uh, bedenk het. Uh, je bent uh, je, he, je, je, je, je, helemaal alleen. Wil ik, uh, is dat misschien de goede? Of ben je dan toch nog gevoelig voor, uh, voor mensen die jou op ideeën brengen. En sta je er open voor van. hey hoor dat kan je toch ook anders nee. doen? Nee. Nee echt. Ben je zo'n eigenwijs mannetje van wat jij in je hoofd hebt Ik ben zitten. heel eigenwijs. Ja. Nou, het is, ik, ik ga... is dat ook de reden waarom het misschien ook niet makkelijk met jou te werken is? Of minder makkelijk uh, met jou te werken? Ja, ik ben, ik ja? ben heel makkelijk om mee te werken, maar ja. het is, ik, ik ga gewoon thuis zitten en dan, dan, dan bedenk ik gewoon de hele song. Ja. Uh, en van begin tot einde en met, uh, met alle partijen erin. Stuk stuk naar mijn band toe ja? en dan, uh, dan vraag ik om feedback. En dan uh, soms, uh, soms ben ik het met ze eens en dan zijn er echt dingen die veranderd kunnen worden ten goede van de song. Mm. En soms ook niet. Maar ik sta, ik sta gewoon, ik sta zeker open voor, uh, voor, uh, ja, voor meningen en, uh, dat, ja, dat, ja dat, anders is het gewoon uh, Kid Harlequin en Bandweek en het is nu, is gewoon Kid Harlequin, dus zijn, ze hebben allemaal een bepaalde input, zeg maar. maar, ik ga echt thuis zitten, zeg maar, en dan maak ik de songs en dan, ja. ik, ik bepaal echt een hoofdlijnen gewoon, Jij bepaalt uh, wat, uh, wat de hoofdlijnen zijn in uh, ja. eigenlijk uh, niet ik, ik, ik bepaal heel veel in, in het vroege vroeg proces van songs schrijven. In ieder geval. Het is, want jij ja, hebt normaal je een beentje en dan, uh, dan ga je met z'n allen doorruimt in. Dan wordt er een richting gejampt. En, uh, en dan gaan we maar kijken of het allemaal gaat werken. Dat duurt me allemaal veel te lang. <laughs> Dat hebben we al zo vaak gehad. Dat is een leuke manier om aan songs te komen. Maar ik. Ik heb zoiets van, ik, ik wil gewoon, ik maak thuis een hele productie. Um, tot, echt, tot, tot in de puntje alle details. En dat stuur ik uh, twee, uh, een avond of uh, twee avonden van tevoren. stuur ik op naar de band, naar mijn band. En zeg ik, hey hé jongens, uh, dit wordt een nieuwe song voor maandag om te repeteren. Ja. Nou, dan komen uh, dan we maandag aan bij de repetitie. Iedereen kent die song. We gaan hem repeteren drie of vier keer. En dan, dan staat hij min of meer. En nee. dan, uh, dan is het gewoon routine uh, kweken. En, uh, en dan kan je hem live performen. Het, het, het werkt gewoon zoveel sneller. Als je in een repetitie met mensen... Ja, dan, dan hebben ze allemaal hun eigen ideetje, weet je. Dat kan, dat kan soms heel mooi bij elkaar komen. En dan heb je een mooi moment en dan komt die song gewoon snel eruit. Maar... Ja. Nee, jij... Uh... Ik vind het veel efficiënter werken, dit. Ja, dat, toch wel. Dus ja. dat het kant-en-klaar is. En bijna ja. kant-en-klaar. En, klaar en uh, zo gaan we het doen. Ja, gewoon um, machinewerk. Dus, uh, well, ja, het is wel... Uh, vind ik wel leuk. Want je bent een van de eerste uh, die ik... Nou ja, ik denk dat... U, misschien, misschien wel uh, een van de weinigen die ik hier spreek die uh, dus dat helemaal, zelf al helemaal bedacht heb en dan de mensen eromheen uh, bij elkaar uh, zoekten... Om, uh, om, om, om het uit te, uit te voeren. Uh, uh, ben jij ook, kijk jij ook wel eens... He, want je hebt een conservatorium achtergrond. Dat, mm -hmm. uh, dat ja. is dan ook nu eventjes uh, meteen, meteen, meteen uh, gezegd. Mm -hmm. uh, klassiek zou bijna zeggen... Uh, je bent een geboren dirigent of, of iets dergelijks. Uh, uh. Is dat, uh, of is dat een beetje te... Zeg ik dan iets uh, van, ik. Uh, hey. uh, ja, ja, ik reageer wel op een bepaalde manier natuurlijk inderdaad, maar dus, uh, uh, het, het werkt denk ik gewoon beter als, als één iemand een bepaalde visie heeft en de rest is het daarmee eens. En die kunnen zich dus allemaal in die visie vinden, zeg maar, dan zit je met elkaar op één mm -hmm. lijn. En, uh, en, en, en, ik bepaal, en ik bepaal die lijn gewoon, dat is meer het ding. Maar ja, inderdaad, ik, heb, uh, ik, ik zit nu in het laatste jaar van mijn Concentrum conservatoriumopleiding In ja. Amsterdam studeren we eigenlijk allemaal de hele band aan de popafdeling. Ja. Dus uh, ja, en we gaan... Laatste, laatste jaar? Ik ga afstuderen ja. in mei. Ja. oh dat is... Uh... Dat is al snel. snel. 27 mei in de Sugar Factory ook gaan we afstuderen. Ook weer. Ja, ja ik, ik hoor wel eens dat daar regelmatig ook mensen de, de afstuderen projecten ja. doen. Vorig jaar ook en dit oh. jaar doen we eigenlijk nog meer afstuderen ja. projecten. Uh, als ik zeg conservatorium, dan uh, heb je natuurlijk ook met uh, mensen te maken die, uh, die daar uh, uh, ja, min of meer ook uh, uit, uit uh, die ik dan tegengekomen ben. Uh, ja. Uh, um, want ja, we, we, ik bedoel, we, we, we hebben hier bijvoorbeeld mensen van Ethereal. Ja, ken, ken jij. dus? Ja. Uh, dan zeg ik de Fudge. Ken ik ook. Ken je ook? Ja. Uh, zeg ik uh, Daybroke, dan kom je bij Emil Schaap. Ja, ik ook. ken je ook. Dus nou ja, dan schiet het al aardig op op deze manier, <lacht> denk ik. Hè? Dus uh, maar uh, is dat uh, dan nou ook wel weer het leuke aan muziek? Uh, in, in, hè? Want, want, want dat, het is allemaal zo, zo micro-achtig. Uh, mm -hmm. uh, en het conservatorium is, is natuurlijk op zich een hele kleine wereld, als ik het uh, zo, uh, zo beschouw. Ja, ja, dat kan je stellen, dat het een, een kleine wereld is. Maar ja, is, dat, in Amsterdam uh, ja, er komen echt gewoon veel uh, toffe mensen vandaan uh, de afgelopen. Uh, zes jaar sowieso. Ja? Ook, uh, je merkt het ook uh, op uh, Your Song Noor de Slag, dat is echt een uh, grote vertegenwoordiging van Amsterdam. De mm -hmm. band die spelen daar. Dat, dan wordt, elk jaar wordt het steeds groter, dus het, echt een, uh, ja, het groeit heel erg. Ja, uh, ja. Hoe zijn de reacties al geweest op jouw eerste EP? Ja, heel lovend. Ja? Ik heb, uh, heb ik, uh, we hadden een eerste recensie uit Ierland, ja. dat was echt uh, bizar. Ik kreeg een, een Twitter bericht, uh, uh, yeah, yeah, this band has really made our day. En dat was een, een, een blad uit uh, Ierland uh, die uh, ons hadden gerecenseerd en die vonden ons helemaal te gek. Uh -huh. En uh, ja, ook sinds de EP uh, krijgen we alleen maar heel veel positieve reacties. En uh, uh, de, de EP was al een tijdje uh, op Soundcloud, daar uh, heb ik een private link geplaatst. Mensen konden luisteren. Uh -huh. En uh, ja, heel veel positieve reacties. En nu staat hij ook op Spotify en op iTunes en uh, Deezer. Is hij allemaal te luisteren. Oh. Ja. Ja. Dus het gaat goed, de goede kant op. Ja, hij is nu in staat nu op uh, iTunes en op alle platforms, eigenlijk Google Play en uh, dat soort dingen. Ja. Kun je hem gewoon checken. Oké, okay, nou we gaan eerst uh, nog even weer uh, wat, uh, wat anders draaien. Want yes. uh, we kondigen het al aan. Het is, nou laten we dat, uh, laten we dat nog maar even wachten met Ethereal. Uh, die, die bewaren we even voor de tweede uur. Want anders dan gaat het wel heel uh, erg spectaculair uh, dit uur. En ik vind ook, eh, Ethereal moet je eigenlijk na negenen draaien, niet voor negenen. Dat, <laughs> zo, zo zijn we dan ook wel. De uh, Fudge, uh, daar uh, ken jij uh, de, de Fudge bestaat niet meer. ik ken de hele band, denk je Ik de hele band, hè? Kijk, je had uh, Amidas op zang. Uh, Als ja? je Ruben op gitaar, Max op gitaar. Op bas had je dan Sean. En op trommetje Flora. dat waren allemaal gasten van het Max. Max. Je Max is je op gitaar, ja. ja. Max is uh, okay, Max, een Max Ja, we staan uh, heel, uh, helaas niet meer. Was echt, maar, ja. Nee, het was een van de... Ik ja, vond het ik, ook, vond het, okay. ik vond ze echt heel goed. Het, het, het, ze hebben de finale van de grote prijs van Nederland gehaald in 2010. Dat was het jaar waar Ethereal in, in won. Okay. Maar daar stond ook een andere band, Alaska. Okay. Heb je die uh, wat eens gehoord? Nou, dat is nee, nou, niet totaal anders. Dat, uh, dat, dat bewaren we nog ergens uh, voor straks. Uh, eerst The Fudge. En de, uh, een van de laatste singles die ze hebben gemaakt. Eigenlijk de laatste single. Want daarna hebben ze volgens mij niks meer. Dat is Star. Hier zijn ze. Wanna be movie star. Want bar? Gotta make it. About the US. Het was hem. Uh, Pointless Arrow. Zij waren nog ergens op het uh, scheiden van de markt van het afgelopen jaar. Uh, nog bij ons uh, te gast. Geloof de laatste uitzending van, uh, van 2013 uh, zijn ze geweest. En toen hebben we heel veel over hun uh, album uh, gehad. Uh, voor een deel is het een haremse band. En voor een deel ook een Amsterdamse band. Dus uh, Shane Hagens uh, hebben we ooit uh, hier uh, gehad als uh, uh, double-crossed. En die band is een lang, niet lang leven beschoren. En vervolgens uh, heeft hij samen met nog een paar jongens uh, weer opnieuw een band uh, begonnen. En dat is dit geworden, Pointless Hero. Uh, daar gaat het een stuk beter mee. En uh, dit was een van de, de, de, de nummers die veel gedraaid uh, wordt. Of tenminste de bedoeling heeft om veel gedraaid te worden. En dat is Intruders. Uh, daarvoor uh, The Fudge en Star, Een van de laatste uh, volgens mij singles uh, Julien die we, die we hebben gehad uh, van ze. Uh, nou ja, uh, jij bent uh, met, uh, met, met jouw project, dus uh, ja, ik zeg project, BENT, uh, bent. ben je dan uh, <laughs> nu echt uh, begonnen. Uh, sinds, de, sinds half maart he, ben je nu, uh, met, uh, heb je het, uh, het, het, het daglicht laten zien of het levenslicht laten zien? Ons eerste show was uh, januari ja. uh, in Zandam. Uh, maar dan moet je de opmaat naar? Ja, dat is ja. De, zeg maar. En, en dan hebben we ja dan de, en echt de release van de EP, was dan uh, 13 maart. Ja. En. Uh, ja nu uh, heel wat shows erbij en uh, maar veel spelen eigenlijk dat is de, ja, het doel. dat is dat is het doel natuurlijk ja, ja. Uh, om om uh, zoveel mogelijk vlieguren of uh, podiumuren om het allemaal zo ja te zeggen. en en ook en en, en ook ja uh, het is een beetje waar ik waar we nu zitten is dat de clubcircuit. en dan ja, dan, ja wat ik de volgende stap is dat ik al echt uh, voorprogramma's ga doen van grotere bands ja, is, uh, ik... ben je daar serieus nu mee bezig om dat uh, voor, voor ja dat is echt ja wat, wat, wat, wat, wat ik ga zo, uh, we gaan zoiets van hem laten horen, maar Marilyn Mensen komt uh, 9 augustus naar Tivoli en ik wil echt heel graag in zijn voorprogramma spelen. Uh, ja. dus, uh, heb je hem al uh, benaderd? Uh, wie, uh, wacht even, oh, nog één keer. Wie had je benaderd? Sorry, want ik was het heel even kwijt. Ja, uh, met, met een half oog. Uh, Marilyn playlist Manson, te doen. Uh, Marilyn, Mar Manchin. Marilyn Manson. Marilyn Manson komt naar Nederland ja. uh, in augustus in Tivoli. Zo? En uh, Wat, ja. Heb, heb jij iets met, überhaupt met Marilyn mensen? Ja, dat is, dat, is, dat is te gek gewoon. Ja? Dat vind ik zo. Ja. Hij is echt zo'n uh, bepaald individu, zeg maar, in, de, in, in de muziekwereld. Echt, hij onderscheidt zich echt van de rest. Dat vind ik echt. Uh, dat vind ik heel top. En, uh, uh, waarin, onderscheid, waarin onderscheidt hij zich? In attitude, in looks, uh, in muziek, uh, in denkwijze. Hij is echt een zeer intelligente man met een, uh, met een, visie, op. Met een visie en dan kijk ik op alles. Le Lees jij. He, dus Marilyn Manson is dus een van die, van die, uh, van die dingen die jij, uh, waarvan jij zegt, nou, dat is een man. Ja, uh, die heeft iets. Ja. Maar uh, zit jij meer in dat soort achtergronden van muzikanten die ja? dit soort muziek van je, waar jij uh, je interesse hebt, uh, dat je daarin zit te spitten? Van hoe pakt hij bepaalde dingen aan en hoe kun je zijn kijken op de wereld? Uh, Marilyn Manson uh, noem je dus nu echt specifiek als voorbeeld? Ja, nee wat ik eigenlijk doe is. Uh... Dat heb ik eigenlijk een beetje de afgelopen twee jaar ontwikkeld. Dat ik, eerst luister ik gewoon... Op muziek van echt. Van, van mm -hmm. En ik luister steeds minder muziek. Maar ik ga heel veel interviews checken van die gasten. En wat ze ja, allemaal ja, ja, ja. denken, zeg maar. En, uh, hoe, want ja, dat, daar, daar haal je eigenlijk al meer uit. Qua, ja, want ja, muziek is dan maar... Uh, één aspect. Maar als je ziet wat ze in interviews... en zeg maar, de vragen die me worden gesteld... en hoe ze daarop reageren, dan... laten ze heel veel over hun karakter zeg maar, zien. En qua denkwijze. En dat is wel vaak nog interessanter dan de muziek zelf eigenlijk. Ja. Hoe dat... Uh, maar afgezien dat ze echt gewoon ja, super vette songs maken. Zeker hij ook. En ook de, de producerkant ligt dan bij Trent Reznor van, van Nines Nails. Mm -hmm. Dus ja, dit allemaal. wordt uh, allemaal een beetje bij elkaar, die gasten. Maar ja, ik check heel veel interviews. Gewoon ook ook uh, heel belangrijk voor, voor mijn uh, Engels ontwikkeling. En uh, ja, zeker voor de taal. En uh, ik vind ook uit sommige interviews kan je ook hele toffe songteksten halen. Mm -hmm. Daar vaak mm -hmm. hele goede catchphrases in. Dat is wel wat ik heel vet vind. Ja. ja. Uh, goed. Uh, laten we eens even weer wat uh, van, uh, van uh, de EP uh, gaan, uh, gaan uh, halen. Wat van Kid Harlequin. Welke track zullen we doen? Um, de vierde track dan. Uh, Speak with the white noise. Hey. Het is Sean uh, Ruiter uh, die uh, met zijn third machine, daar is hij al een hele tijd mee bezig. We hebben hem, sterker nog, we hebben hem ooit uh, nog eens bij ons uh, hier bij uh, Alternative FM uh, gehad. Dan praat ik toch wel dik drie jaar terug. Denk, uh, denk 2010 dat ik hem uh, gehad heb. Dus het was zelfs uh, bijna vier jaar terug uh, dat we hem hier uh, te gast hebben gehad. Uh, maar dat ging dan over de EP's die hij heeft uh, gemaakt. Maar dit, uh, hij zegt uh, ik heb een nieuwe en uh, ik kwam net uh, in de mailbox uh, toen we met dit programma begonnen... ik zeg, nou John, dat komt mooi uit, ik ga wel even fijn draaien. Nou, uh, mijn oren uh, staan... Uh, ik denk, hé? Dan hef, uh, ik, ik zit echt te luisteren, dit, dit is wel zo verschrikkelijk strak wat hij uh, uh, uh, gedaan heeft. Uh, en dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat hoor ik er wel aan af. En uh, dat is ook meteen het, uh, het, het, het nummer waar, uh, waar Third Machine petrified... Want zo heet het nummer. Uh, daar hopen ze dan. Uh, want John doet het niet alleen. Hij doet het uh, met meerdere mensen. Uh, dit, uh, dit third machine doet hij al wat langer. Uh, is dit het uh, nieuwe werk wat ze hebben gemaakt? Nou, we hebben het gelijk bij deze gedraaid, uh, John. Ja, dus, wat uh, dus wat dat er gaat. En jij hebt ook zitten luisteren, Julien. Maar wat vind je ervan? Ik vind het echt wel heel, heel strak. En, uh, en ook origineel ja? het genre, vind ik het ja? Als ik het luister naar de productie. En, uh, het is sowieso echt heel tof geproduceerd ook. Uh, was sounds en, en qua mix ook. Het ja. is, uh ja, de, he, daar zit een, echt een, een bepaalde visie ja, achter. Heb heen. jij ook helden in... in, in ja, Marilyn Manson heb je net al genoemd. Uh -huh. he, om, om maar even één uh, te noemen. Maar heb je nog meer van dat soort uh, helden uit uh, dit, uit dit uh, vak? Ja, ik vind... Uh, perfect circle vind ik echt heel vet. Ja? Je, je het ah, nou, vet? Misschien uh, zit hem klaar. Ik weet niet of je die toevallig bij je hebt. Uh, heb ik een perfect circle bij me? Ja, ze ja. hebben namelijk... Uh, wat heel tof is, zij hebben laatst een, een live plaat, uh, live plaat uitgebracht. Dat hebben ze op Red Rocks. Opgenomen in Amerika. Mm. En die, ja, die is echt heel goed. En daar heb ik een track van. Uh... Nou, dan gaan we die zo even draaien. Maar goed, uh, om nog even terug te komen op het genre waar jij uh, onder andere op richt hebt. Nou, dat is toch duidelijk een beetje dit, dit, dit genre. Maar uh, niet helemaal dit genre. Je zit er net misschien net een tikje eronder. Uh, om het, uh, het klinkt heel, het is wel uh, pittig, stevig. Mm -hmm. Alternative Rock zo omschrijven, nou ja, wij het Alternative dus beter dus ja. een betere promotie <laughs> lijkt me, kan je niet hebben denk ik. Ja, uh, ja want uh, de, de, bij jou is het ook echt ruw, ja. de beuk erin, Ja. ja. het werk, is, uh, zat dat er uh, al heel vroeg in? Ja, uh, als in mijn muzikale ja. opvoeding. Nou ja, goed, ik bedoel, uh, want ja, ik neem aan, je bent nu rond de twintig. Bij, ik heb 27. Ja, nog, nou, sorry. <laughs> 27. Maar dat betekent dus dat je uh, dan, uh, dan, dan, dan... Dan neem ik aan dat je als een jochie van 12... Dan, dan moet je al... Uh, toen nog niet? Nee, ik ben echt... Een, echt Wanneer is het bij begonnen? Ik, ik ben een, een laat bloeien. Ja, ja, muzikaal gezien ben ik, wel, ben, ja. ben ik wel gewoon... als Samen met Beatles en Rolling Stones ben ik opgevoed. Ja. Dat, dat sowieso maar echt... Stond dat vroeger bij jullie thuis? Ja, eh, plaatsspelertje. En er uh, plaat, allemaal plaatsen van Rolling Stones en... Uh, Beatles, heel veel Beatles vooral en uh, Electric Ilo, uh, uh, uh, Electric, Electric Light Orchestra, Orkesta, ja. en uh, we hadden nog meer? Ben jij wel een iemand die uh, een heel erg uh, veel van de symfonische rock en uh, ja, 70s uh, werk? Uh, maar we hadden niet echt, we hadden niet echt en rock zoals Led Zeppelin, Deep Purple dat vond, was dan eigenlijk te hard voor mijn vader denk ik, maar, <laughs> maar, Black uh, Sabbath ja. Oh ik, wel, heb ik wel, zelf, ben ik zelf wel achtergekomen toen ik 16, 17 was. Ja. Maar Ook bijvoorbeeld gitaarspelen. Nou, ik denk pas uh, middelbare school, toen ik ongeveer 20 was, ben ik echt gaan spelen. Echt serieus gaan spelen. En toen, uh, toen ik hoorde, kijk even 4 jaar geleden, ja, ik was uh, 23 toen ik werd aangenomen. Dus uh, ja, ik heb, uh, ik ben nog echt een laadbloeier. Ook, ja, ook gewoon met, echt met muziek ontdekken, dat was geen prioriteit zo toen. Dus uh, ik had gewoon een gitaartje in mijn kamer staan en daar keek ik naar. Ja. <laughs> maar echt, uh, ik denk in middenbank dat kwam ik in aanraking met, uh, met wat uh, heftigere muziek. Uh, ja, met Teleka dan, weet je, gewoon een sta stand voorbeeld eigenlijk. En mijn allereerste dateje was wel, het was wel tof, dat was uh, van de Offspring, als Americana. Offspring, uh, ja. ja, dat vond ja. ik heel vet. Ja. Maar ja. uitgaandeweg is er op een gegeven moment ook een uh, ontwikkeling ont ontstaan in jouw brein van welke kant je eigenlijk uiteindelijk. Uh, ja, dat, dat, dat, dat was dan echt van de afgelopen. Uh, Drie jaar, wat ja. het hele gek was, in 990, dat, uh, dat heb ik, uh, heb ik op uh, Rockwerter gezien, mm -hmm. maar uh, ik, ik stond voor een hele andere band te wachten toen. Ik stond eigenlijk te wachten op Metallica, die speelde na en ik stond bij 990 te kijken, ik vond, ja, dat vond ik ja, leuk, mm -hmm. wel een indruk, indruk in de show. Maar echt uh, een jaar daarna is, is, is, is, is het toen pas in mijn hoofd ingeslagen hoe goed die band was en toen waren ze genokt met spelen. Nu gaan ze wel weer toe wat echt trek is, maar toen, uh, toen zei ik een beetje uh, ja, een jaar later het, het, uh, het, uh, het kwartje gevallen en denk ik ja, dit is echt trek en dit, uh, dit is eigenlijk wat ik, wat ik altijd al heb gezocht maar in muziek, want ik had het een in andere weken gespeeld nog dat is meer dan Old School Rock en een beetje die kant op van Deep Purple en Led Zeppelin, maar dit is echt waar ik passie voor heb. Ja. Helpt, dat helpt ook hè, als je passie en uh, talenten, of de passie sowieso, hebt, ja. om dit te uit te voeren, dan, uh, dan, uh, dan heb je al volgens mij al 80% van, ja. uh, van alles al Ja, dan, dan, dan heb je al sowieso bijna de, de overtuigingskracht om het ook over te brengen als... Uh, ook op het publiek. Ja. Dus dat wat je, wat je hier hebt, ja. je, uh, dat, dat kan je dan ook an anders, uitstralen, anders, ja. anders werkt het volgens mij nee, ook niet hè? werkt het niet. Nee. Dat moet je ik, ik vind het nu al een boeiend gesprek met. ik uh, vind uh, het hartstikke gezellig. ik ja. gezellig <laughs> uh, Want uh, ja, ik bedoel, dit, dit, dit, dit verzin je ook niet. Kijk, ik vind het altijd leuk om altijd een beetje af te struinen op het internet. En dan kom ik ineens bij jou uit. En ineens denk ik, ja, dit, dit is weer. Ik weet niet, dus bij mij is het altijd. Moet ik, het, ik moet met mijn vingertjes een beetje. Hier in mijn vingers moet het een beetje gevoelen. En dat, he, dat hebben we hier wel. Nou, laten we maar horen. Dat is goed. goed. Start hem nog maar een keer in. Want, uh, dat was deze. The Outsider van Perfect Circle. Oké. Okay. was hem. The perfect circle. Uh, we hebben dus nog uh, 15 seconden, geloof ik, Marcus. Nee, nee, ietsjes meer. Ietsjes, ietsjes meer. meer. Nou, de ja, uh, duurde toch niet zo lang? Uh, nee, nee, nee, deze zeker niet, want dat is uh, die hebben we al hilarisch uh, gebruikt ook bij de uitzendingen met René van Kolom. Dus wat dat gaat, uh, was dat wel een heel mooi moment om even uh, op adem te komen. Dus dat gaan we nu ook uh, doen tot aan het nieuws van 9 uur. Hij kan? Hij kan? Nee, nee, nee. nee. Ik denk, jij gaat dit mooi afkondigen. Dat ga ik nu? Dat heb ik nee, nu gedaan. ja, je hebt nog 5 seconden. Dan, dan is pas 15... Oh, uh, al die planningen het gaat okay, ik altijd nou mis. En dan, dan gaat het uh, nu uh, beginnen. What is about? God, what's is de fassa Baby girl, just as you just left.